Tot lewin met het NOS-journaal. Strijders van de Taliban en de gouverneur van de provincie worden rond de 25 dorpelingen vermist. Ze zijn mogelijk gegijzeld door de terroristische groeperingen. De strijders vielen in het dorp donderdag binnen en dat leidde tot zware gevechten met de politie en het leger. Nog steeds proberen migranten massaal via Calais over te steken naar Groot-Brittannië. Elke dag proberen meer dan tachtig migranten om de tunnel onder het kanaal in te komen of op een vrachtwagen te klimmen. Na de ontruiming van de zogenoemde jungle van Calais vorig jaar was het een tijd rustig, maar sinds een maand of drie trekt Calais weer meer migranten. Frankrijk gaat nu ver weg van Calais twee opvangkampen inrichten, in de hoop dat ze daar naartoe gaan. Israël doet de Arabische nieuwszender Al Jazeera in de ban. De regering gaat alle perskaarten van journalisten die er werken intrekken... en het kantoor in Jeruzalem moet de deuren sluiten. Als het aan de overheid ligt zal de zender ook niet meer te ontvangen zijn in Israël... omdat de zender gebruikt zou worden door groepen die aanzetten tot geweld. De man die gisteren werd opgepakt bij de Eiffeltoren omdat hij met een mes zwaaide is toch een terreurverdachte. De Franse politie dacht eerst dat hij in de war was omdat hij in een psychiatrische kliniek had gezeten. Maar toen hij verhoord werd bleek volgens de politie dat hij een geradicaliseerde moslim is. Het zou gaan om een man van 18 of 19 uit Mauritanië met ook een Frans paspoort. Bij het strand van Kijkduin zijn vijf zwemmers uit zee gered. Een van hen moest gereanimeerd worden en is naar het ziekenhuis gebracht. De zee is onrustig door de harde wind en een sterke stroming. Voor vandaag en morgen hangt er een gele vlag. Dat betekent dat in de zee zwemmen gevaarlijk is.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 De klassieke stukken die Exception ooit eh, verpopte of verjeste. Vandaag een van de bekendste. We beginnen met de Air uit de derde orkestsuite van Johann Sebastian Bach. Ook wel bekend als de Air on the G-string. Het wordt uitgevoerd door Keith Gammel.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 Thank you.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 En dat is een hele bekende. Dus Claude Debussy en de Jeux Poème Dansé 126.